Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het aantal aanrandingen en berovingen in Keulen is verder opgelopen. Volgens de politie zijn het er inmiddels 516. Gisteren waren het er nog 379. In ongeveer 40% van de gevallen gaat het om seksueel geweld. Gisteravond heeft de politie een Marokkaan van 19 opgepakt die een mobiele telefoon zou hebben gestolen op oudejaarsavond. Hij is de enige die nu vastzit. De Duitse politie weet van tientallen verdachten wie het zijn, maar ze zijn nog niet opgepakt.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 De man en vrouw die gisteren dood werden gevonden in hun huis in Zandhuizen in Friesland. Zijn omgekomen door moord en zelfdoding. De man van 41 heeft vrijdagnacht zijn vrouw gedood en daarna zelfmoord gepleegd. Toen de politie het echtpaar vond, waren de kinderen van 5 en 6 buiten. Ze zijn opgevangen en voor zover bekend waren ze ongedeerd. De politie gaat onbemande vliegtuigjes inzetten bij onderzoeken naar misdrijven en kettingbotsingen en bij toezicht op grote mensenmassa's. Waarschijnlijk geeft de korpsleiding nog dit jaar toestemming daarvoor. Volgens de politie kunnen met drones plekken waar een misdrijf is gepleegd nauwkeurig in beeld worden gebracht. Ook kunnen er sporen mee worden veiliggesteld. De politie denkt met de drones veel geld te besparen omdat ze veel goedkoper zijn in te zetten dan een helikopter. Vooralsnog worden 15 agenten opgeleid tot dronebestuurder.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 Heel goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1141. En mijn naam is Ben en uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En we gaan beginnen aan 16 tracks, volgend uur ook. Um, en het is van Manish Vias. daar zijn we vorige uitzending mee begonnen. Atma Bhakti, zo heet zijn nieuwste cd, Healing Sounds of Prayer. Van het label New Earth Records. Die heeft trouwens een nieuwe website. Het ziet er uh, buitengewoon vriendelijk en uh, helder uit. Uh, ja, dat kun je zo hebben met de website. Ik wens je heel veel luisterplezier bij peacefulradio.eu. mm